Goedemorgen, Zand voor Toepak Leeft op de radio, even na 8 uur. En jawel, we zijn uitgelopen. De vierdaagse is voorbij. Het is allemaal goed gegaan, geen echte waanzinnige slachtoffers. Het lijkt me wel altijd gênant als je jezelf weer terug ziet op de televisie op zo'n driewieler, weet je, of op zo'n tweewieler is. Daar een twiewieler, ja, dat je daar tussenin ligt, dat je denkt, jezus. Maar verder, ja, uh, de banken zijn getest. Echt, ze zijn goed bevonden, echt rijk zijn ze geslaagd. Alleen een Duitse bank, geloof ik, die is er niet helemaal doorheen gekomen, geloof ik. Maar verder, ja, dat, dat moest ook wel. Anders gelooft het er helemaal niet meer in natuurlijk. En de regering gaat vandaag praten. PVV schijnt er toch weer bijgetrokken te worden. En ze kunnen ook niet anders natuurlijk. Zoveel mensen hebben de PV, PVV gestemd. Je moet gewoon, gewoon weer de kans krijgen. Alleen, er zijn natuurlijk wel weer geruchten nu. Echt geruchten dat Beatrix natuurlijk een beetje tegen de PVV is. En dat hij Lubbers heeft ingeschakeld. En Lubbers heeft nu al... Die heeft het plan al klaar liggen. Die heeft al gezegd wat hij wil. Maar hij moet eerst nog gaan praten. Het gaat hij dan ook alweer zeggen. Het is ook zo'n flap uit. Houd het dan voor jezelf. Maar dan gaat hij nu al aan de grote klok hangen. Van hé, hey, dit wordt het waarschijnlijk. En ze moeten hun best doen. Eh, om mij om te overtuigen. Of het niet moet zo. Ik weet niet waarvoor hij die, die gesprekken wil gaat doen. Maar het heeft dan weinig zin lijkt me dan. Het is Toepak eh, Leeft radio, Radio. Uit zonnig Zandvoort vandaag. Ik ben allemaal nieuwsgierig wat de dag allemaal gaat brengen. Straks onder andere nog Jolande. Ik denk dat ze nog met het, met het beentje het bed vandaan moet komen. En op de fiets moet stappen. Dus die, die zien we zo wel verschijnen. En natuurlijk fijne muziek op die zender. De dolbraak voor Ken Je Nog? Just Jack, Stars In Her Eyes. We hebben afgelopen jaar nog een album uitgebracht. Maar ja, we grijpen soms naar die klassiekers weer hè.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 Now, why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember, they said you'd show them all. Emphasize the rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved. While the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VI person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths you know. And now the tabloids use your face To document your fall from grace And then they'll tell you that that's just the way it goes That's just the way it goes Now why do you want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 Jess, Jack and Stars in her eyes. Ja, ja nu komt, wordt de kinderarbeid ingezet en dan moeten wij altijd de plaat afhaken. Natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen Wilco. Werd je afgeleid door alles vuil op straat? Ik zag je net al even vuil opruimen. Ja, keurig hè? Ja, als iedereen er nou drie stukjes opruimt, dan is het zo schoon hier. Is het echt zo opgeruimd ja, in Nederland. Ja, en mijn excuus is dat ik wat laat ben. Ja, als, het, als iedereen het zou doen, dan zou die olie in de excuses. zee ook wel, wel meevallen mee geloof ik. Ja, maar... je er... Oh, dat is veil bedoel je? Oh, ik dacht met die excuses. Als iedereen dat doet, dan. Uh... Nee, excuses. Denk... Ja. Excuses heeft niks om het lijf gewoon. Oh, ik hoorde sorry. wel vandaag over het olie gesproken trouwens. Dat uh, de alarmbellen stonden uit. Het knipperde al jaren. Af en toe was dat vals alarm. Weet je op dat bekende platform waar ze uh, in New Mexico. Ja. Daar, al jarenlang was de licht alleen aan het knipperen. Maar geen bellen. Dus s'nachts, als er dan een alarm afging. dan werden ze er niet wakker door. Maar dat vonden ze toch wel irritant. Oké. Okay. Want het was heel vaak een vals alarm. Dus ja, nu is het toch. Is het ...toch een uh, stok gevonden om mee te slaan. Ja, maar ik, ik denk ook... ...als je inderdaad steeds in je slaap gewekt wordt... of oh, reageer je tant. gewoon niet. Meer. Als je echt zo... Je ...moet je voorstellen op zo'n booreiland... ...dan word je echt helemaal gewoon helemaal leeg getrokken. Dan, dan werk je soms iets van 12 uur achter elkaar... ...en dan ga je 12 uur helemaal knock-out. En dan kom je weer 12 uur op. En tijdens die 12 uur wil je echt niet wakker gemaakt worden hoor. Ik ken het gevoel als je zo uitgeput bent... ...dat je, je mag hem alleen wakker maken... Als er ja, brand is. Nou, er en brand dat is. was er. Dat was er. <laughs> dat was er. God. En als ze. dan denk ik het wel als ik in de hemel ben. Ja, ja. of in de hel. Want je hebt niet geluisterd. Dus je gaat naar de hel en dan zal je branden. En zo lang mogelijk. Ja, ja, precies. Iedere keer denk je het is bijna geblust En dan wakker het weer op. Dat is gewoon afgrijselijk. Ja. Dus. Nou ja, jij ja, uh, ja, was hard aan het werk. Ik zie dat werkgevers nauwelijks uh, te porren zijn om langer door te werken. Ze vinden 63 jaar de perfecte leeftijd om hun carrière gewoon te beëindigen. 63? 63. Oh. Oh. En wij roepen met z'n allen van nou, 67, vooral ook mensen uh, uit de, de werkgeversorganisatie en zo die zeggen van... Uh, nee, wij willen ook allemaal wel doorwerken hoor. Maar ondertussen, de baas die stopt ook allemaal gewoon tegen de 60ste. Dus ja. die zeggen allemaal van ja prima als iemand anders het doet. Maar ja. uh, ik stop eerder. Want ik heb al gespaard. Dus ik hoef niet. Maar ja, ik denk zelf als jij zelf doorwerkt. Ja. Uh, maar dat je korter doorwerkt. Want ik denk zeker de mensen die fulltime werken. Dat ligt steeds een grote beslag op je. En als je nou gewoon uh, na je zestigste gewoon uh, een dag minder kan werken. En dat je dan wel doorbetaald krijgt. En dat je, in plaats van dat je dus pensioen krijgt. Dat je dan die dag doorbetaald krijgt. En, en dat je dan... Gewoon geleidelijk aan dan 3,5 dag en daarna naar drie. En dat het dan best te doen is. Volgens mij ook wel. Ik Want dan zie... is het toch van, uh, je hebt uh, reden in de week uh, om, uh, om te presteren. om je bed uit te komen. En, en als, ik denk wel eens, als je die niet hebt, echt geen reden om je bed uit te oh. komen... Dat je dan eigenlijk een beetje inzakt. In ja, ik heb zo'n uh, collega rondlopen. Die is ook al, geloof ik me, voorbij de zestig. Had ook al kunnen stoppen gewoon. Maar die zegt, nee hoor, het is een mooie manier om door te gaan. Die werkt gewoon een paar uurtjes per dag. Vier uurtjes, hooguit. Ja. Dan gaat hij weer naar huis en dan gaat hij andere leuke dingen doen. Ja. Dan houdt hij ook een beetje sociale contact. Nou, hij zegt dan anders van, eenzaam ik. Ja, nou, ik denk dus, dat uh, ik het ook ja. al zou hebben hoor. Ja, dat heb ik ook. Ik denk. heb het al tijdens een vakantie, dat ik denk van... Niemand ziet me, ik ben zo onzichtbaar ja. Nou, draai nou maar een goede plaat, want ik ben ah. helemaal depri. Nee, nee, het is waar En Koningin is natuurlijk een goed voorbeeld ervan. wel, ze overdrijft het nu wel een beetje Ja, dat is... ze gaat te lang door, hè Ja, mijn 70 dat... is ik ze Ik wil niet dat ze net zo gaat als Elisabeth Die oh, wordt 85, haal oh, toch eens een man, keer op zeg. Alsjeblieft, zeg Nou, uh, oh ja, Sticky Doo. Ik vind het echt een geweldige titel Sticky Doo. wat betekent eigenlijk, Dorfus? on the bench somewhere in Brooklyn Suitcase by the Polaroids and broken glass In each autograph I saw memory Of you and I kissing in the hiss of summer grass And you're still with me Like fingers in a hollow hologram, licking sticky too off your skinny chest. While my every catch every ribbon muscle from your neck down to your back, and you're still waiting, even though you're down even know Get your free sinna, na, na, -na De zet van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomerits. Feeling. Zing maar mee. Hey. Zo'n leuke bezigheid ook. Dat je je verveelt of zo. Zo'n zondagmiddag kan echt zo dralend zijn. Ook zo uitermate vervelend. Ik je denkt, nou ik ga er even op uit. Let's Stealing Cars, oftewel Kid Harpoon. Ik ken hem al niet. Ik heb even op gewoon En ik zag een verslaggeving van dat hij speelde in november. Uh, vorig jaar speelde hij en uh, de ene plaat uh, speelde hij naar de andere plaat. De gegeven moment zei hij halfweg, zou ik alles wat rustiger gaan spelen? En iedereen in het publiek, nee, is niet echt nodig. Nee. Want we zijn al niet zo erg op tempo. Deed hij toch een paar akoestische nummers en... Goop. En uiteindelijk ging alles toch wel een beetje op elkaar lijken Maar zeiden ze, het was toch een leuke optreden Goed. Kind Harpoen, okay. dus, we gaan meer van hem horen, Want ik heb hem wel een beetje ontdekt, ik vind het wel grappig dit Een beetje van die, ja, ja, maar, ja maar ook apart niet van uh, niet Kom, man. laten we auto's gaan stelen ja, ik denk dat, ik, was... dat heeft nou nooit iemand tegen mij gezegd Van kom, we ja, gaan een paar auto's ja. jatten oh, en Iedereen draagt nu handen Want hij is natuurlijk ook echt de ideale schoonzoon Maar vroeger joh Tuig, Duig, man de van de rigel. Maar wees nou eens eerlijk, heb jij wel eens een auto gesteeld? Nou, als ik echt heel eerlijk moet zijn, hmm. dan zou je nee verwachten. Maar ik heb het wel eens geprobeerd. Ja? Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Oh. Maar dat lukte niet meer. Maar niet. Had je, dan had je ook niet zo'n handig ding wat ze bij de politie altijd hebben. Nee, je aan de je zou de zijkant. tussen het raam doen, maar volgens mij werkt dat tegenwoordig niet meer. Nee, toch had ik zo'n pest hekel aan niemand. Ik ga zijn auto stelen. <laughs> en, en dan zet je gewoon bij een helling en dan zet je mensen vrij. Ja, <laughs> ik wilde hem niet echt stelen en verkopen of ofzo, maar ik wilde hem gewoon eigenlijk van zijn plek af krijgen. Maar nou, dan had je ook zijn wielen kunnen... Nee, ik wilde hem eigenlijk gewoon... Ik wilde ik wil het raam Zo. openmaken en dan naar binnen. En dan met z'n tweeën. Want was, ik had natuurlijk wel een compagnon ja, daarin. Ja, ja, en moet ja makker in het doen. kwaad. We kan namelijk... één kan op de tenen van de, van de agent uh, stampen En de ander kan wegrennen. Jij. Zoiets. Ja. ja ik, Jij ik, rent dan weg. Dat ja. was een beetje het plan. Maar gelukkig kwam er geen agent. En sowieso krijgen we de deur nu open. Maar ik denk, ik ga hem wegduwen. En dan zet ik hem ergens om het hoekje. Want hij, had, hij was vreemd te gaan met mijn vriendin. Die Echt? nare man. Oh. <laughs> nou ja, jongen. was net zo oud als ik hoor, dus... Maar die vriendin, dat is niet jouw huidige vrouw? Nee, nee, nee. Dat wist en je met alles. zie Het wordt toch nooit meer wat. Dus waarom zou je dat doen dan? Toch? Nee. dat ja, gelijk. Ja. Maar ja, je kan wel kwaad zijn. Maar hier was dus bijvoorbeeld een Brit. Die was 74. En die heeft ze 44-jarige zoon doodgestoken. Kijk, dan vinden het toch mee dat je z'n auto wil stelen. Maar het was gewoon een ruzie. En die was alleen maar ontstaan omdat de zoon een verkeerde afhaalmaaltijd had meegenomen. Ja. Want de man wilde namelijk Chinees eten. En hij kreeg kip en patat. Ah. De dag na de fatale ruzie in februari vorig jaar verklaarde de man tegen de politie dat zijn zoon hem als een wilde stier had aangevallen. En de vader pakte een mes en stak zijn zoon neer. En die werd doodgebloed teruggevonden. Maar ja, tijdens het proces verklaarde de psychiater wel dat de bejaarde verdachte star en overheersend is. En de man heeft last van vergeetachtigheid. En hij krijgt dus toch vijf jaar cel wegens doodslag. Ben je 74 jaar? Wat dan kom je komen dus al die oude criminelen. Maar dan is het echt zo'n zo naar mannetje, zo'n autoritair mannetje, die zijn zoon dus gewoon neersteekt omdat hij het verkeerde. Het Eten te, haalt. verkeerde koekje. Zo'n man die in bed ligt en met zo'n stok op de grond uh, ja. zit te stampen. Van ik wil koffie. Zij is <laughs> wel heel irritant. Het, het, het, doet me, het is Marvin Gaye effect is dat. Hè? Die vader van Marvin Gaye. Was, was die ook zo? Je was er zo zat dat Marvin Gaye er zo'n zootje van maakte. Je was natuurlijk ook zwaar onder de doop. Hij ja. kon soms niet eens op zijn poten staan twijde, tijdens het optreden. Toen ging hij weer thuis wonen met alles zijn geld had opgemaakt. En thuis was hij ook niet echt te hard. Hè? Toen had zijn vader nog even van. Ik heb je in deze wereld gezet. En ik kan je er je ook uit halen. Ja. Knal! En toen lag je op de grond. Weg. Ja, Weg ja. Marvin Gaye. Sexual nou, hearing. Nou, ik denk zelfs dat, uh, dat die houten tuinhuizen die je kunt kopen bij het tuinstaan, dat dan nog zo gek niet zijn. Nee, nee. En dan zeg je van, nou, dan zet je die gewoon achter in de tuin. Ja. En dan uh, gewoon van, daar mag je zitten en ik wil je gewoon hier in huis niet zien. Je hebt onderdak en zoek het uit. Een chemisch toiletje erop en, dub, en dubtape een paar keer om het, uh, om het tuinhuisje heen. Ja, Dat zou ja. ik doen persoonlijk. Ah, ja, goed. En continu raam open hè? tegen de dampen. Oh ja. Oh. Maar niet te ver, want dan klim je ze er weer uit natuurlijk. <laughs> Oké, okay, we have bent. En zo heet de plaat ook, ja. Oh. Ik je irritatiegrens gaat zitten. Maar ik, ik vind het altijd wel leuk om daar een beetje mee te experimenteren. Ik heb meerdere plaatjes van hun gedraaid. Ja, doe maar uit. Doe. Ik ben zo geïrriteerd, man. Oh, ma Hou de, toch eens op. Dat heb ik ook. Ik ben, ik had, ik ben, zo... ben je net wakker. Dan krijg je deze ellende voor je kop. Echt een irritant plaatje. Wat <laughs> wel heel leuk, hè? Leuk ja, dat... ik vond de intro vond ik ook wel leuk. En... Hoe ging de intro ook alweer? Ik ben ja, de intro vergeten. vond ik prettig. Ja. Een beetje... Maar, maar daarna houdt het Do nooit meer op. Ja, daar houdt het nooit meer op. Hè. Het is gewoon een hele lange intro. Zal ik hem nog een keer draaien? Nog een keer! Nee, ik vind het wel leuk, het stukje zo. Oh, oh. Ja, oh, oh, oh. Hebben we van die berichten oh, dat je oh. denkt van... Toestanden oh, allemaal weer. Oh, toestanden, He, Heb nou. jij al zo'n iPad gekocht? zonder vanaf vannacht vier uur in de rij. Ja. Ik sta nu wel voor... Uh, zodra nieuws is over iPhone, iPad of de iPod... Moet het, moet het ook gewoon op het... Nationale ja, nieuwskomen. Het is komen, altijd hè? weer ikke, ik ik. ik, ik hè? Al die i-dingen die, die, die lopen als een trein. Iedereen denken, ik, ja, dat is voor mij. Ik, ja. ik. Ja, daar zal wel over Ik telefoon. Zijn. Ja, maar telefoon. Je hoort nooit nieuws over een ander soort telefoon die problemen heeft. Maar zodra er problemen zijn bij de iPod of de iPhone. Is het eigenlijk meer de iPhone? Wereldnieuws. Dan wordt het wereldnieuws. Ja, ja. Wereldnieuws. Ik. Maar het schijnt dat het hoestje alleen is al 40 euro. En jij ja. zegt zelf iets van 500 euro of zo. Ik dacht zoiets. Ja. Nou, dat vind ik wel een beetje veel. Maar ja het is een beetje tussen Er zit overal een beetje tussenin Ik maar dit worden mee. van die gadgets die mensen dus ook graag willen jatten weer hè? want het is precies uh, als je dan wordt er ingebroken als ze nemen het zo mee ja, Hoppa. Het is zo makkelijk je kan ook gewoon zeg maar zo'n digitaal fotolijstje kopen en doe je die in het hoesje lijkt het net echt oh ja ontzettend dat dat licht van digitaal of, uh, uh, en dan maak je gewoon een paar foto's van zo'n iPad. Ja. En dan doe je die erin. En, doe je die, uh, alles op, uh, <laughs> en dan loop je al zo van, hé, uh, hey, even, gewoon even uh, Ja, maar die kan je ook weer verkopen. En dan, dan maak jij weer winst. Hey, ja, en als, hey. je dan, als je dan ergens een meeting hebt, dan haal je dat soort dingen allemaal uit je tas. En dan leg je dat allemaal op tafel, weet je wel. Ja. van die sleutels van je BMW en van, ja, je, van, die, die van die sleutelhangers en, uh, en zo. Van alles leg je, pl plabs noem je dat. Ja, nou goed. Uh, verder nog uh, over koopgedrag, want da daar houdt het ook mee samen. Uh, blikjes uh, fris, ijsko's, uh, tv's, digitale camera's, weet uh, ieder geval allemaal artikelen die te koop zijn. Uh, daar is binnenkort geen vast bedrag meer voor. Ze gaan het nu afspitsen op daluren en spitsuren. Oh. Dus als je zeg maar tijdens de spitsuren... Ja, ja tussen 8 en 10 's ochtends of zo of tussen 7 en 9? Ja, nou 's middags denk ik nou tussen 4 en dat zes, zes of zo. Dat was het met de, de daluurkaart die ik had voor de trein was dat mocht je tussen 7 en 9 mocht je niet reizen. Oh ja, dat klopt. Maar ja, goed in, bij de winkels zou dat net weer andersom zijn, want dan gaat natuurlijk iedereen naar zijn werk en zal bij de winkels rustig zijn. Ja. Dus op zaterdag zijn de prijzen hoger dan uh, door de week, want door de week is er bijna niemand, dus ze zijn de prijzen laag. Oh god, ja. Dus Dat is wel lastig met scannen en al die dingen meer. Want maar als een artikel dan heel erg goed in de markt ligt. dan mogen ze de prijs ook omhoog gooien. Dus ze gaan het helemaal vrijgeven. Oeh. Aparte wereld. Ja. Maar ja. nou, ik ga nou. maar weer zelf eten maken en bakken. en doen, hè? Ja. Maar nou, als ik, puur? Ik bedoel, ja. ga maar experimenteren. We zien we zelf al wat, uh, waar wow. het uh, uitkomt. Dus wat heeft u nog? Ik heb. Uh, er is Dart Vader. In, in, in de Verenigde Staten is een man met een Dart Vader-masker. heeft een Amerikaanse bank beroofd. <laughs> Hij ging de bank binnen op Long Island in de buurt van New York, haalde pistolen voor zijn eiste geld en hij had gewoon echt een Star Wars pak aan en met een grote blauwe cape en een lege broek. De man is er dus vandoor met een nog onbekend geldbedrag. Ja, het verbaast me ook dat het niet vaker gebeurt, hè, van die bankovervallen. Ja. En dan echt met zo'n zo technische stem. Ja. <laughs> Geweldig. Maar ja, het is, ja, het blijft natuurlijk, het mag niet natuurlijk, hè. Nee, mag niet. En het verbaast mij echt dat er niet meer zijn, dus inderdaad verkleed als Donald Duck en al die dingen meer. Ik bedoel, en in je hebt burka. zoveel maskers. Ja, in de boerka. Net zo makkelijk. Maar dat doen mensen dan toch niet? Nee, hè? gek. Dat doen ze niet. Ze, ze maar wat ik ook denk, er worden genoeg pruiken en al die dingen gebruikt. Dat was, je had toen toch ook die. Uh, uh, in die film ook met Patrick Swayze, dat ze dan verkleed waren met ja. maskers van de Amerikaanse president. Reagan. Ja. Dat was Ronald Reagan nog. Ja. Je zal, ik, ik zal verwachten dat er binnenkort een remake van, van wordt gemaakt. En dat het dan met Bush is. Want Bush is natuurlijk echt de grootste schurk die is geweest. Gewoon, ja, uh, ik denk het blijft nou, Straks wat nieuws uit de regio. Maar eerst even een klein applausje. De nieuwe single, dames en heren. Van Temple Trap. Lost Love. Bent uit Australië. Precision, het was een uh, zeg maar een doorbraak. En vlak daarna kwam deze single uit. Dat werd het niet helemaal. En toen kwam er weer een andere plaat uit. Toen geloof ik weer en uiteindelijk dachten ze van nou, love, last moet het toch nog wel kunnen. Maken. Ik vind het niet een van de sterkste singles. Maar goed, maakt niet uit. Wat hem dan? Nou ja, ik wil ze ook nog wel een kans geven. Ja, dat is wel. Dat is je wel, wel, dat wel, wel, wel aardig van Ja, wel. Ik ben een heel aardige vent verder ook. Oké, okay, het is half geweest al weer. Wat zijn we laat. Wat zei, wat zei ja, ja laat? we zijn weer laat. He. Maar ja, het, het begon met mij al. He. Ja, het begon, ja. ja. Ik heb een, een nieuwtje voor alle jonge, jongeren. Er is vanmiddag, uh, vanmiddag nou, van 6 tot 8 is er een grote kinderdisco in Middenhaltenstraat. Er krijg je een spetterend optreden van Kees Koekband en Bob Koller. En het, ja, het mede mogelijk gemaakt door de chin en nuf. Maar ik, ja, ik ga toch wel even kijken. Even langs uh, hobbelen. Van, uh, of ik inderdaad allemaal van die schattige meisjes. in die eeuwige leuke roze kleertjes zie dansen. Mm, Je hebt toch gewoon een verkeerd beeld van de meisjes die momenteel gaan stappen, denk ik. Ja, maar dit is wel voor uh, jongeren. E echte, echte jongeren. Dus... Ja, wat is jongeren? Welke leeftijd? Nou. Wat ze zeggen, het is een muziekfestival, een kinderdisco. Oh, nou, okay, dan, uh, ja, Dat kinder. denk ik wel van tot de jaren of 12, 14. Ja, precies. Uh, politiemensen uh, arresteren. Politiemensen. Oh, ja? Maar raar woord, ja, politie ja, gewoon mensen. politieagenten. De politie politieagenten. Is dat niet dubbel, politieagenten? Dan is het is al een politie. Je hebt ook een wijkagent. Uh, ja, Verkeersagent? Politie, politiemensen is toch wel kloppen. Ja, politieagenten is dubbel op natuurlijk. Uh, assisteren donderdag omstreeks 7 uur s avonds op de boulevard Barnaar. De medewerkers van de ambulance bij een recalcitrante patiënt namelijk. De man was onwel geworden tijdens het autorijden. Waarna de ambulance was gewaarschuwd. En die... Wat ruik ik nou? Alcohollucht. Nee. Hey, nee. Dat is dit niet waar. De 51-jarige inwoner van Kaag... Die weigerde medewerking aan een blaastest. En uiteindelijk uh, ja, werd hij aangehouden voor van rijden onder invloed. En bleek, ja, dat bleek ook waar, zijn, zijn rijbewijs is ingevorderd. Ik zit ook te denken: wat ook een goede alcoholtest zou zijn, denk ik, ja. bij iemand die lam is. om er een uh, bloedzuiger op te zetten. En dan kijken als hij eruit is of die bloedzuiger waggelt. Dan heeft hij te veel alcohol in zijn bloed. Hmm, dat is wel een aparte methode. Er staat ook weer iets in: ingevorderd. Is, ingevorderd. Het, is dat in Nederlands? Gevorderd is toch gewoon toch, dat je het al. Ja, ja. Voor, uh, heb, je uh, toch, heb je ook uitgevorderd bijvoorbeeld? Nee. Sorry, ik ben vandaag echt de hele. Ik ben een beetje opgevorderd, uh, ja. opgefokt. Um, er is uh, GSM parkeren nu ook aan de Zandvoortse Boulevard. Je hebt dus een heel team gehad van Yellowbrick, een promotieteam. Die heeft iedereen geïnformeerd hoe, hoe dat gaat. En hoe gaat het nou? Dat is heel apart. Je, je gaat daar ergens staan en dan bel je tegen een lokaal tarief, een landelijk nummer. Voert de code van de zone van de parkeerautomaat in, gevolgd door een hekje. En dan start het parkeren. Bij terugkomst van uw auto belt u weer hetzelfde nummer. En daarmee stopt u de parkeertijd. En die minuten parkeertijd die u heeft gebruikt, worden dus door Yellowbrick in rekening gebracht via uw telefoonrekening. Wel apart. Ja. Maar waar ik wel afvraag... Hoe ziet nou de agent dat jij parkeergeld betaalt? Dat, dat is dan is... weer de vraag. Ja, die moeten ze weer inbellen dan. Ja, misschien. Dat ze kunnen zien. Van, uh, want het is er gewoon het hele vak. En dan, dan zie je dus natuurlijk niet op dat moment welke auto het wel of niet gedaan heeft. Nee, die bonnetjes... Uh... Gek ja. hè? Ja, ja maar nou dat is dan was... weer mijn vraag. Ik ga dat wel eens even... Nou, want ja, ik, ik werk natuurlijk bij de gemeente, dus ik spreek de parkeerwachten wel eens. Ik, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe ze dat doen, maar ik vind het systeem wel goed. Nou ja, Jolanda zegt dat we natuurlijk uh, dat we al jarenlang jaar lang hier vrijwilligerswerk doen. Ik ben ja. er afstand van, ik zit die gewoon te kieken. Of om mezelf te kieken. Nou, als je wel vrijwilligerswerk wilt, wilt doen met kinderen bijvoorbeeld, kan je dat doen bij de buitenboel, tijdens de buitenboelweek van Casca. Oh. Uh, de buitenboel is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar, die kunnen echt hoogst... Gezellig zijn. Het dus is een zomervakantie. <laughs> ja, overtuigend kom je over. <laughs> van dinsdag 17 augustus tot en met uh, vrijdag uh, 20 augustus. beleven ze tussen tien uur ochtends en half uur. Wat een tijd ook zeg. Uh, met een stenen tijdperk. Ah, dan ja. mogen ze rauw vlees eten. <laughs> met deze warmte. Heerlijk. Wees op oh. tijd, want anders heb je nog wat uh, huisdieren erbij. Maar wil je meedoen daar? Dat kan ook best leuk zijn. Ik wil daar eigenlijk niet zo negatief over zijn. Moet je even contact me nemen met Margo Pauw bij Casca. Telefoon nummer 023 548 38 28. Of gewoon even e-mail en drukken. En Paul, casca.nl als je met kinderen aan de slag wil. Ja, en je hebt het over kinderen. Nou, de recreatie is uh, ook begonnen afgelopen week in het jeugdhuis achter de Protestantse kerk in Zandvoort Noord bij Pluspunt. De weekprogramma's die staan steeds in de krant. Alleen nog even extra aandacht voor de locatie van Santa Kraampje. Dat wordt dit jaar niet op het gasthuisplein gevierd, maar schrik niet op het kerkplein. Iedereen is dus op vrijdag 30 juli van 11 uur tot 14 uur, dus tot 2 uur, welkom om dit leuke evenement mee te vieren en er is genoeg te doen op het slotfeest. Ik denk ook dat ze ook bedoelen van, nou je mag nog heel veel pannenkoeken bakken. Maar het oh, is ja. dus hier bij de hervormde kerk, Oh, dat uh, besloten plein dat is natuurlijk wel leuk. Ik denk dat Casca, oh nee, Casca, hoor mij nou. Ik denk dat recreaties dusdanig groot is geworden... dat ze toch op dat ene pleintje... dat ze daar niet helemaal meer uit de verf komen. Dat ze gewoon toch wat meer de ruimte nemen. En dat ze het leuk vinden voor toeristen om te zien. Ja, nou, goed bekijken. Ja. Trek, trek niet meer mensen aan natuurlijk. Uh, in Tweede Groot vind ik het eruit. programma nog veel meer. Onder andere is een rommarkt ergens in de buurt. Hoor. Ik zal eens even kijken waar dit ook weer was. Meersen even flink even op die bas spelen. Jamaica, I think I love you too smile I would never have to believe it My friends say I should never have to be things clear. I think I like it too, I think I like it too So tell me what's next, I think I like it too so now is the time when I'm tired,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 She was, she was never better, she was only. Young. She was never better, she was only. Young. Ik vind dat echt zo'n toontje lager, dit. Of het goede doel, ik weet Ik zal ze even naast elkaar leggen. Wat vind ik dit grappig gewoon, ja. I think I love you too. De Office heet het. Oh nee, dat hadden we al eerder. Jamaica is dat, ja. Uh, nou, nog meer uh, tropisch berichten over Curaçao. Ah. Niet te verwarmen met Suriname. Komt het ook om de Daisy momenteel. Nee, heb het niet tegen ze, hè. Nee, ja, ja. komt het op de Daisy momenteel. <kuggen> vol op het nieuws is dat ze daar nog zoveel tijd in steken <kuggen> ook, hè. Die moorden. 1982. Natuurlijk dat uh, Bouters, uh, geloof het was het ook weer 15 of 16 van zijn tegenstanders heeft laten opruimen. Maar nu schijnt dat er iemand anders er weer achter zit. En hij eigenlijk alleen maar politiek verantwoordelijk daarvoor was. Maar verder niet echt helemaal er iets mee te maken had. Hij werd gedwongen. Ja, oh, ja, zoiets van ja, hij moest verder. En daar <tus> moesten allerlei stappen worden voor worden onder. Maar goed, nu wordt hij president. dat is eigenlijk zo makkelijk daar in Suriname. Dan zie je mensen op het nieuws erover praten... die ook echt familie daar he, hebben verloren tijdens die december, die zegt van... ja, nou ja, we kunnen wel heel moeilijk doen, maar we moeten ook verder. Ja, dat lijkt me op een gegeven moment... Uh, ja. Ja, maar hoe dat gegaan is ook, dat is niet echt dat is gewoon op een hele vreselijke manier is, dus zijn die mensen opge, opgeruimd gewoon. Maar goed, nou moet hij even goed nog uh, getuigen. Maar hij is ook al onschendbaar gemaakt, dus... Ik, ik weet niet wat ze naar mee willen. Ik krijg ergens een gevoel van... Uh, houden we nu gewoon die advocaten en de rechter een beetje aan het werk of zo? Dan weten we straks van... nou, hij was wel schuldig... maar hij is nu pre president geworden, dus... Uh, dus dan is het klaar. En uh, we kunnen niks nu verder meer. Maar we weten wel dat hij schuldig was. Ja. Nou, wie weet komt er nog een andere Zwarte Piet uit uh, de mouw vandaan. Dat je denkt ja. die, ja. die is toch echt meer verantwoordelijk dan Daisy Bouters. Het zou wel. Maar goed, we hadden het over Curaçao trouwens. Ja. We hadden het over Curaçao. Daar zijn ze bezig om daar ook ruimtereizen te gaan maken... Hé, hey, kijk. Brenzen was daar natuurlijk ook allemaal bezig. En nu is. Uh, kijk, een oud strijd. Uh, luchtstrijdkracht. Ben Droste. Is, uh, is initiatief oh, Van de chocola. Hebben. Ja. Het zit uh, hier wel, dat is een Nederlandse. Tro ja, denk, een een tropische verrassing in Nederlandse chocola. En die. Uh, die heeft er een hoop geld mee uh, gewonnen en die wil naar hogere zweren. Die heeft een F-16 piloot Harry Multon als, uh, als gangmaker gevonden. En die gaan met z'n tweeën gaan ze dus een project opstarten. Het kost uh, 75 miljoen euro. En ze hopen over vier jaar te starten. En dan kan je dus vier keer per dag met zo'n vliegtuig, speciaal vliegtuig... worden naar boven gebracht en daar kan je dan 40 minuten, uh, 10 minuten gewichtloos zijn... Uh, en dat kost je dan 70.000 euro. En ze denken dat heel veel reizen rijke... Dat is niet al te duur. Dus niet, het valt mee, want vroeger was het echt een miljoen of zo. <tie> dus de prijs is omlaag gekomen, dat is duidelijk. Dus uh, ja, ze denken nu in Europa dat ze het ook kunnen opstarten. 1500 euro per minuut. Ja, dat reken ik weer even zo snel uit. Ja. Ja, maar ja, ik, ik ga er toch wel liever gewoon van op vakantie. Ja, ja, doe maar. Het ah, is gewoon een decadente reis voor mensen die echt denken... Van, nou, ik heb nou ik al heb, echt ik heb zo alles al geld. Al te, zo gedaan dat... Ik heb het allemaal zo gezien al. Maar uh, in Iran willen. Uh, Iran zelf die wil binnen tien jaar een bemande ruimtevlucht uitvoeren. Oh, daar waren we al lang voorbij langs dat station. Yeah. Maar de president Ahmadinejad die heeft het gisteren gezegd. Want in reactie op de resoluties van de vijanden is besloten het project vijf jaar eerder uit te voeren. Oeh. En, uh, de Westerse landen vrezen dat Iran in het geheim werkt aan een atoomwapen. Maar zij zeggen dus gewoon. Dat het een ruimteprogramma is. En maar ja, eigenlijk denkt het Westen dat dat gewoon een dekmantel is. Dat denk ik ook. Dus dat maakt het ook alweer heel spannend. Ja, ze zijn natuurlijk ook al bezig. En het is niet in Rusland, dat ze 500 dagen... <lacht> dat heet Mars 500. Er gaan een aantal mensen van verschillende landen gaan in een, een soort uh, capsule zitten. 500 dagen. Ja, dat had je verteld, ja. Ja, hoe ze, hoe ze op, op elkaar ze... reageren. En ze doen gewoon dat schilderij van jou. Dat doen ze dan uh, buiten de ramen zo. Ja, ja. maar dus ze, hebben wel echt, ze hebben <lacht> ook echt een stukje woestijn buiten ja. die capsule, waar ze dan kunnen lopen. En dat lijkt dus echt op marslandschap. En dan moeten ze ook echt met bepakking moeten ze naar buiten toe. En ze kunnen ook met de buitenwacht praten... maar er zit dan vertraging op. En ze kunnen ook internetten... maar er zit dan een vertraging van 20 minuten op of zo. Maar dat uh, echt helemaal realistisch daar en, en, en, en de gewone uh, toiletteren gebeuren... Dat wordt allemaal gerecycled. Dat wordt gerecycled, allemaal he? gerecycled. Allemaal dan dus denk van wat uh, smaakt het? Het apart vandaag. Ja, gerecycled, ja. allemaal, hè? Allemaal gerecycled. Hmm. Oeh. <laughs> nou goed. De plas kunnen ze al recyclen, maar wat jij nu net noemt, ik weet niet of dat, of dat echt. Uh, volgens dat eet het ook. Kraaien en zo, die zijn er gek op. Oh, er zit zoveel voedingsstoffen nog in. Oh. <laughs> Oké. Okay. Ja, um, yeah. friendly fire. Hold on. Kwart voor negen uit het Zonnig Zandvoort.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 Ik Fem. alleen maar grote hits. Maar nu even niet. Uh, friendly Fire en uh, Hold On, het is de zaterdagmorgen. Het is uh, vandaag trouwens, mocht je even weten, het is 24 juli. Uh, uh, het schotste, of uh, nee, uh, het zwaarste biertje stond op naam van een uh, Almeerder, uh, Jan Nijboer. Maar helaas, er is een Schotse meneer opgestaan en die heeft een nieuw biertje ontwikkeld met 55% alcohol daarin. De amateur, uh, bierbrouwer laat het uh, niet bezitten, zegt hij de, de Nederlanders. En zegt volgende week met een biertje te komen van 60% alcohol. Zo, dat is niet misdrukt. Ik krijg graag euh, hoofd bij mij het idee. Gewoon. Ja, een, een Moet je het nog ochtends vroeg tegen me zeggen. Ben je echt helemaal knock-out gewoon. Oh. Uh, en verder, uh, even kijken. Het biertje is op de markt uh, gebracht. En die heet The End of the History. Er zijn twaalf flesjes van gebrouwen. Ze zijn allemaal uitverkocht. Maar wat kost zo'n flesje nou per stuk? 600 euro. Zo. Dus als je daar financiële problemen hebt in Schotland... Zwaar is ook financieel heel zwaar. Ja, <laughs> ja, zeker. Maar het schijnt echt heel, veel, heel, heel moeilijk te zijn om er zoveel alcohol in te houden. Dus het moet echt... Weet ik het is verdampt op het, op het moment dat je open doet, het verdampt er gewoon. Dat is die geest uit de fles, zie je wel? Ja. Schoon bier. Nou goed, mocht je interesse hebben, dan moet je even kijken. Het, het zwaarste biertje heet Obelix. Obelix. Obelix. Van Asterix en Obelix waarschijnlijk. Ja, denk het wel. Oké, okay, en heb je het lichtste biertje? Die heet Asterix zeker. Nou, ja. geintje. Geintje. Het kan haast niet anders. Daar kan je echt helemaal bewusteloos nou, aan drinken. Gewoon wij hadden, een tijdje geleden hadden wij een ellende gehad hier in Zandvoort. Omdat er toen uh, strandmensen hun tent aan het opbouwen waren. ja En toen lagen de mensen daar net. Hè, nou, dan hadden ze al een stukje zand opgekomen. Opge Shoveled, ja. hè, dat het hoog was. En Gespoten. De lagen, dus mensen lagen dus. Op die helling lagen ze toen lekker te zon. Oh ja, en toen oh gingen ja, die autoreden ja. over die mensen heen. Ja, en dat die, is afschuwelijk. En die hebben het toch overleefd ook? Ja, ik. ze hebben het overleefd. Ja. Gelukkig ja, Gelukkig uh, lag, lag ze niet op beton, want dan uh, waren ze echt uh, gecrust. Ja. Maar nou is er uh, hier in uh, Athene. Was, uh, een slapende 30-jarige Romeinse immigrant is gisteren echt omgekomen. Nadat een schoonmaakmachine op het strand van Athene over haar heen was gereden. Haar echtgenoot is in kritieke toestanden in het ziekenhuis opgenomen. En de bestuurder van de machine dacht dat er gewoon een stapeltje kleren op het strand was achtergelaten. En die ging er even lekker overheen. En die denkt van nou, hup, weg, hup, in de machine. Tja, en de man is dus op verdenking van dood door schuld aangehouden. Zo. Dus het had allemaal veel erger kunnen zijn bij ons. Ik vind het heel zielig voor de, voor de Grieken daar. En voor, de, voor, voor die man die omgekomen is en zijn vrouw. Ja, die gaan dan inderdaad... Uh... Afgelopen week is er wel weer een ander Je moet gewoon een, een vlag erbij planten als je gaat liggen op het strand. Dat ze ook denken van nou, daar is wat. Ja, maar je gaat er niet over een hoopje kleren heen rijden. Dat is het? Nou, het kunnen wel echt een hele dure kleding zijn. En dan loop je er... Ja, misschien met... liggen er nog wel dure telefoons in die zakken. Of ja. een iPad. Ja, of een terwijl... iPad. Ja, precies. Nou, als het bij dat woord iPad springen, mensen al... Uh, ja, voorschijn. die beginnen al te rennen. <laughs> ja. Maar um, ja, afgelopen week natuurlijk wel iets dramatisch. Een meisje was het, geloof ik die verdronken is in de ja, zee? Ja, met 17-jarige Zandvoort. Ik heb ze hier staan. Uh, nee, een 17-jarige meisje uit Duitsland. Oké. Okay. Ze is gisteravond in het ziekenhuis overleden en dat ze eerder de dag in de zee bij Zandvoort... ...door sterke stroming in de problemen is geraakt. Ze was nu wel gereanimeerd, maar dat... Ja, ze werd er omstands uit water gehaald, gereanimeerd en vervoerd naar het ziekenhuis. En in Zandvoort raakte vrijdag in totaal wel vier zwemmers in moeilijkheden... ...door de sterke onderstroom en twee zwemmers konden de plaatse worden geholpen... Het late overleden meisje en een man werden naar het chickasawacht. En de man is inmiddels buiten levensgevaar. Okay, dat maar is het is echt positief. die dat die Dit is dan zo'n mui. En ik heb het toen wel eens een keer uit horen leggen. Iemand van de reddingsbrigade. Maar volgens mij was het zo van. Uh, het is vloed. En dan heb je de gedeelte die wat, uh, wat minder onder water zit. En dan heb je dan. Dat water wat terugstroomt, het zit dan op één bepaalde plek. En dan stroomt het echt keihard, stromt het gewoon naar zee weer in terug. En ik had ergens gelezen dat je mee moet laten slepen. En uiteindelijk, als je dan, als je dan weer rustig water bent, dan moet je gewoon aan de, in de verlengde van de strand meezwemmen. Tot je denkt, van, nou, nu kan ik weer naar het strand toe zwemmen. Ja, weet je, ik heb ooit ja, Het klinkt ooit ook, zo makkelijk ook allemaal ik, weer. Uit. Ik heb ooit ook een keer in een bootje gezeten en toen stroomden we ook gewoon richting zee. En toen zei ze van ja, je moet je mee laten slepen en daarna ga je vanzelf weer terug naar de kust. Nou, never. We, hebben, we moeten zwemmen. Dat is echt niet leuk meer. Nee. Maar uh, ja... Maar ja, het beter dan dat je naar beneden wordt getrokken. Nee, ik denk misschien... Raakt. Als je maar zorgt dat je je hoofd boven water houdt, dat je gewoon kan blijven ademen. Dan ben je dan heel eind. Ja, dat is belangrijk. En, uh, en uh, dat je goed kan watertrappen, zodat je boven water kan zwaaien. Dat van uh, ho, help me of zo. Ja. Pembela, hier! Ja, <laughs> ja. Of, uh, of die andere gast, ja. Ja, die andere gast. Die ja, maar heb die, je zal, over... die is altijd dronken, dus ik kan nooit zo'n in het nee, zwemmen. Nee, die schijnt echt. Wij zitten <laughs> gewoon altijd dronken. Nou goed, straks meer nieuws uh, van de kust. Want ik had iets over dingen over hekgolven en zo. over schepen die je voorbij... Ja, daar had jij het over net. Nou Moet goed, je nog uh, maar een keer uitleggen. Ja, dat is goed. De Roots hebben een nieuwe single uit. Nou, let even op de yo-yo. Uh, oh, oh, yeah, oh. Uh, uh. ga even poepen.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 with the pole. Life behind ya is always more than a slight reminder. We living in a war zone. Life rewinder. Before I go back to the Heavenly Father, pray for me if it ain't too much bother. Whatever don't break me and make me stronger. I feel like I can't take too much longer. It's too much lying, and too much crying. I'm all cried out 'cause I grew up crying They all got a sales pitch, I ain't buying. They trying to convince me that I ain't trying. We uninspired, we unadmired, and tired. They're sick of being sick and tired. Or living in a hood with a shot of fire. We dying to live so to live we dying. You just like I am.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 van alles wat, maar het heeft toch heel veel weg van Curtis Mayfield, jaren zeventig, maar ook Isaac Hayes zit er een beetje in verwerkt, Roots, je kent ze van Sheets 2.0, uh, hij uh, uh, put mijn Sheet in haar in boos, nou kan je hem iets voorstellen waar dat over gaat, Het laat neuken, uh, dit, uh, uh, nee toch, jawel, en The Roots I got over It's, en uh, dat ging over iets in de straat, iets in de straat, Zit nog zo loop? Okay. ik weet niet precies wat hij bedoelt erin. Maar goed, ehm, ja, ik heb hier een geinig berichtje. Begin alvast maar met lachen. <laughs> <Een> <laughs> ja, is pas over een uur, hè? Nee. Een 38-jarige man heeft deze week een Woudini-act uitgevoerd door te ontsnappen aan de politie. Althans, dat was hem bijna gelukt. Hij was niet teruggekeerd van verlof en had nog 254 dagen straf openstaan. En hij was dus op verlof en na een tip trof de agent, de man, in eerste instantie niet aan in zijn woning. Hé, hey, wat vaag. Okay. Maar toen stonden ze in de woonkamer. Nou. We hebben echt overal gekeken. Maar we hadden toch een tip gekregen dat hij binnen was. Dus gegeven, die een gegeven moment zegt de van die agenten moet je eens kijken zeg. Hij heeft nog zo'n hele grote tv-kast staan. Dat is toch te bizar voor woorden gewoon. Je hebt tegenwoordig van die flatline televisie. Het is echt achterlijk dat iemand nog zo'n grote tv-kast heeft. Zegt die andere. Dat is ook wel een beetje verdacht. Dus ze trekken die tv-kast open. Wat denk je? Achter de tv-kast zat de man verborgen. Hij had Zo. zichzelf helemaal opgevouwen in die kast. Dus ze hebben hem ontvouwen in een handboeig... Uh, ontvouwen. Ontvouwen. Ik weet niet of het Nederlands is, maar... Uitgevouwen. Uitgevouwen, dat is het woord, ja. zeg maar. En dan hebben ze hem meegenomen in de politiewagen... waar hij toch weer een beetje ingevouwen moest worden. Want die agenten die hebben er ook niet altijd van die hele grote wagens bij zich. En toen is hij weer vastgezet. Nou, ze hadden gewoon eens een hondenbench mee kunnen nemen. Makkelijk zat. Makkelijk. Toch? Ja. Ja, ik... Uh... De, ja, ja. De, de, de politie had je het over. Die, die heeft geweld moeten gebruiken om, een, om de snelwegligger in te rekenen. Dat vind ik wel apart. De 30-jarige man uit Heerder ging aan het begin van de avond op de weg liggen. En toen de politie in de buurt kwam, nam hij de benen, maar hij kon wel worden achterhaald. Pepperspray had geen effect op de razende drugsgebruiker. Waardoor de politie flink geweld moest gebruiken om de man in de boei te, te blazen, te slaan. Ja. En tijdens de aanhouding reed een andere automobilist in op een politiemotor die dwars op de weg stond. En die, die gingen vandoor, maar die werd verderop ook aangehouden. Dus Ze hebben het zo druk gehad met allemaal van dat <laughs> soort ongeheim. Nou, ik, ik denk, ik... het is veel te warm weer. Het, het moet gewoon weer gaan regenen. Ja. Dan heb je niet zoveel gespuis op straat. Het komt door het, uh, het weer dat mensen raar gaan doen. Ja. En 38 jaar man uit Eindhoven, want er is weer zo'n bericht hier. is gisternacht uh, uh, op de Tilburgse kermis, en die is mega groot, is hij naar beneden gevallen van 10 meter hoog. Getuigen zagen dat de man, uh, zagen dat de man uh, aan de voorkant van uh, de, de spookhuis omhoog klom. Ja, ik heb het gehoord inderdaad. En dat hij dus aan de achterzijde naar beneden is gevallen. Ze hebben nog geroepen, doe het nou niet, kom naar beneden. Maar hij luisterde niet. En uiteindelijk is hij, is hij naar beneden gestort. En ja, de dag daarna hebben ze nog wel uh, het programma een beetje aangepast... door niet te wilde muziek te draaien. Want normaal is het natuurlijk altijd weer die heftige barspartij. Die hebben ze achterwege gelaten. Maar de helft van de mensen wist niet eens wat er gebeurd was. Die dus okay. hebben dit meegekregen. We, gaan zo, uh, we zijn zo bij je terug. Eerst even het nieuws van 9 uur. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 Tele2 wil voor het analoge televisiepakket 15 euro per maand gaan vragen. Ongeveer 10% minder dan Ziggo en UPC. Wie ook telefoon, internet en digitale tv afneemt, betaalt nog veel minder. Ook T-Mobile wil met, met een kabel, kabel, kabel aanbod komen. Volgens de Opta is concurrentie op de kabel goed voor de consument. De prijzen gaan omlaag en wie ontevreden is kan straks overstappen naar een andere aanbieder. Interessant. Schippers mogen vanaf vandaag minder alcohol hebben gedronken als ze aan het roer staan. In plaats van 0,8 promil mogen ze voortaan maximaal 0,5 promil in hun bloed hebben. Dat promillage geldt nu ook al in het wegverkeer en komt neer op twee biertjes. Met de maatregel gaat Nederland dezelfde norm hanteren als omringende landen. De maatregel geldt zowel voor beroepsschippers als voor recreatievaarders. Rijkswaterstaat verspreidt de komende tijd flyers in jachthavens om schippers over de nieuwe wet te informeren. Noord-Korea dreigt zijn nucleaire wapens te gebruiken als de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefening doorzetten. Pyongyang noemt de oefening die morgen begint een duidelijke provocatie. Washington zegt in een reactie geen interesse te hebben in een woordenstrijd en liever te zien dat Noord-Korea zich constructief opstelt. Bij de militaire oefening zijn 20 schepen en onderzeeboten 100 vliegtuigen.